Zo, luisteraartjes, je luistert naar uh, Keletspraat. En het is uh, vandaag uh, vrijdag 3 november 2021. Nee, 2023. <lacht> ja, dat zijn we weer, hè? Ja. Ja, ik was in Kriter van te helpen met, uh, met toestoppen. <lacht> Ja, ik zeg, waarom kom je nou niet eerder? Het moet zo uitzien. Maar ja, goed, maakt niet uit. Het is allemaal goed gekomen. Hè? Ja, erg zacht. Oh. oh, maar gaan we eens even kijken wat we er aan kunnen doen. eh uh, Ja, ja, oké, okay, zo beter. Oké, okay, hoi, nee, ja, op zich, zijn. Uh, Tom gaat, uh, gaat naar bed, die is moe. Uh, ja, uh, fijne nacht, Tom. Welterussel, Tom. Zo, so, nou, ik zal even iedereen welkom heten. Hallo, CPR, Red, Red Easy Mascotte, Nimue, Sindri, Star, Danny en iedereen, uh, ja, Dirk natuurlijk. En verder iedereen die, uh, uh, niet op de chat zitten, maar wel luisteren. Ja, ja, ja. Hij gaat niet harder hier dus. <laughs> dus ja. ja. Of die microfoon werkt niet helemaal, ik weet het niet. Ik hem, ja, ik heb hem toch uh, wel uh, aanstaan. hier. Ja, wacht eens even, wacht. Misschien is dit het. Zo beter waarschijnlijk. Even kijken. Ja, ik heb nu de volumecompressie aangezet. En met automatic gain control uitgezet. Dus ik denk dat hij nou wel beter is. Want normaal heb ik hem altijd zo staan zoals hij nu staat. Dat er nog een versterking plaatsvindt. Oké. Okay. Oké. Okay. Danny hoort mij luid en duidelijk. Uh, ja. Nou. Ah ja, oké, okay, iets beter. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Ja, ja. Hij staat nu op volumecompressie. Nou, ik had hem andersom staan. Ik had eerst de automatic gain control aan. En volumecompressie uit. Dan nou, heb ik het omgedraaid. Dus nu zie je beter. Ja, want als ik die andere doe. Dan, en als er dan stilte valt. Hoor je meestal die ruis naar voren komen. En dat vind ik zo hinderlijk. Ja, niet dat ik er last van heb. Maar jullie hebben er natuurlijk last van. Maar ik hoor het ook prima op zich. Maar het signaal is duidelijk niet zo hard. Heel Veel versterking. Ja, is nu een stuk beter, zegt uh, ja. Oké. Okay. Ja, ik had die andere, hoe weet die ook weer dat? Uh, ik kon de dus microfoon kan ik niet meer vinden. Dus ik heb nog steeds. Ja, ik kwam een tijdje alweer op, op dat uh, eenvoudige microfoon. Hoor, maar. En natuurlijk, Els, bedankt voor het. Uh, Luister, he Jaap, zeg, Jeopsie uh, zo, bedankt, uh, Els, voor je programma, uh, overigens nog. Dus uh, ja, ging over pesten. Hè. Ja, we vroeger ook wel wat gepest hoor. zo. <laughs> maar ja, joh, op een gegeven moment uh, ja, houdt dat op een gegeven moment op, hè. Toen laag middelbare school was het wel een heel stuk minder. Wel. Ik heb er zelfs een keer eentje op zijn mel geslagen en die was zo irritant, steeds op pesten. En uh, toen was het gelijk afgelopen. Ik denk ik ja, kijk ik sla niet graag. Maar, maar ja goed, ik was niet zo vechter ook hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, op een gegeven moment als ik het zo zag. Bang, boven op zijn neus. Ja, toen was meneer uh, wel gelijk genezen uh, van de pestgedrag. Ja, ik kan nog verder niks mee met mijn geluid. Dus, ja, het is hier geen Hilversum jongens, kom even, door even normaal. Het hoeft geen uh, high fi geluid te zijn, het is toch geen muziek. Dus we uh, moeten nu nou niet gaan overdrijven. Met, uh... Ik had vroeger al een bakkie en een uh, had ze van die eikels tussen. Die, uh, die wou alleen maar met ze praten als ze een mooie dure bakje had, weet je. En dan vroegen ze wel eens: van ja, hoeveel S-puntje heb ik? Hoe sterker kom ik binnen? Dat zijn dan de signaalsterkte van het bakje. En zei ik: ja, hoe kom ik binnen? Ik zeg voor erin en achter daar weer uit. Ja, ik weet niet of dat ook invloed heeft. Kijk hoor, want ik heb hier. Uh, ja, dan moet ik weer even kijken hoor. Maar nou, dat zou ik weer zitten. Heb je zo'n uh, geluidsinstellingen. Oh, volume mixer, ja, volume mixer. Oh, kijk eens. Ja, dan moet ik deze hebben, denk ik. Deze, deze. Ik weet niet of dat invloed heeft. Deze. Hallo zeg, ja dit is voor mijn speakers, daar heb ik niks op. S synthetische geluiden, of systeemgeluiden eigenlijk. Een Mozilla Firefox. Ja, nou, meer kan ik ook niet doen. Ja. Meer kan die ook niet. Zo uitgebreid is de maat, is ook maar een... Eh, ja, weet ik veel, wat er allemaal... Eh, uh, ja, dat klopt. Ik heb hem helemaal open staan. Automat naar uh, terug te draaien toch. Die moet open. Automatic gain. Maar hij staat niet op zijn geen hoor. De geen heb ik uitgezet. Dus, uh, Ik zie hier geen uh, dingetje voor een micro hoor. Uh, ja. Ja, het is een rapportje inderdaad, denk ik. En dan, ze, en dan zei hij, nou ja, je komt een vijf uur voor sessie binnen. En dan gingen ze weer, sommigen. En ik nou, denk nou, wat is dat nou weer, weet je zo... wel. Ja, joh, ik vind dat allemaal niet zo belangrijk, weet je, als is een rapportje. Bedoel, hoe sterk je binnenkomt. Als je elkaar kan, ga ik even staan. Op zo'n bak heeft vind niet meer dan voldoende, weet je wel. En, uh, maar ik heb ze gehad hoor. Dat, uh, nee, de, de, de, de, ze praat alleen maar met mensen met een dure bak. Ik denk nou ja, of het nou met een goedkope bak als ze goed werkt. Als je van die betaalbare midlanden of dat merk Midlanden, dat waren prima dingen. Die waren niet al te duur. En die werkte prima. En dan ging ze dat ding kosten, ja. En als je dan de duur had van 3-400 uh, gulden van uh, hoe heet dat merk? Ook weer president. President. President. Dan. Uh... <lacht> nou jongens. <lacht> Ik hoor geen verschil hoor. Kijk, het zijn solide uh, merken hoor. Dus goed merk president, oké. Okay. Maar ja. Als je niet veel geld hebt, dan neem je een Midland of zo. Ja, Midland is uh, ook geen slecht merk hoor. Het is alleen wel betaalbaar, oké. Maar okay. ja, je hoort tegenwoordig niemand meer. Ik zit af en toe weleens. Luister wel eens al die kanalen of maar je hoort bijna niks meer op de 27MC-band. Het is helemaal afgelopen. Iedereen zit op het internet. En er zijn ook heel veel mensen die vroeger 27MC-aarts honden. Die zitten allemaal op de 2 meter band of op de 70 centimeter band. Of eh, nog hoger. <kwijnt> die zitten niet meer op de 10 om noem En, het museum, ja. en eh, maar ja, zo makkelijk is het ook niet om, om je licentie te halen, hoor. Je, je moet zoveel technische kennis hebben je doet er niks mee. Want het enige. ja, je hebt wel mensen die zenden paar, hoe, hoe, weet ik veel wat... ...of experimenteren met allerlei type antennes. Maar nou, de merendeel die, die, die zich daar niet eens mee bezig... Die, ...die vinden het leuk om contact te maken... ...met buitenlandse uh, amateurs, radioamateurs, of... En En ja, natuurlijk is het leuk als ze je ergens in... Uh, in ...een uithoek van de wereld je kunnen horen, weet je. Kijk, dat is natuurlijk wel, uh, wel leuk, ja? Ja, toen kwam dat internet. die kreeg je die MSN Messenger, weet je wel. Ja, toen was het al gauw afgelopen. Binnen een paar jaar hoorde je bijna niemand meer... Uh... Ja, soenstags hoor je nog wel eens uh, iemand praten op de CMT MC. Dus ook maar heel kort. Misschien een half uurtje en dan zijn ze ook weer uitgepraat. En dan uh, is het afgelopen... Nou, jongens... Oh. Tegenwoordig heb je ook die portofoontjes met 8 of 16 kanalen. Allemaal licentievrij. En dan je, kom je ook wel een aardig eentje hoor. Van die portofoontjes meestal. Nou ja. Je komt er uh, redelijk ver mee. Niet dat je echt uh, kilometers ver komt. Of je moet open vlakte hebben. Dan kan je soms als je geluk hebt 10 kilometer halen. Maar dan moeten er geen obstakels in de weg staan. Geen gebouwen of wat dan ook. En dan zou je een antenne in je, in je tuin hebt, Een antenne in je tuin. Moet die wel boven het dak uitsteken. En geen bomen in de buurt, want dat, ja, dat werkt ook niet echt. Hè? Dus je moet zijn antenne ook nog één op één afstellen. Nou, met een auto gaat dat wel makkelijker. Maar als je elke keer op het dak moet klimmen. Nou, dat is helemaal niks hoor. Daar ga ik niet eens om beginnen, weet je. Ik, uh, ik denk dat ik het veel leuker vind om, uh, ja, als je dan toch een opt op dak zit. Ja, kijk, dat zijn die oude basisbakken, hè? die foto op de chat. Ja, dat zijn leuke dingetjes. Ik denk dat Dirk dat geplaatst heeft. Even kijken. Uh, oh nee, ja, Dirk, inderdaad. Mijn laatste basisbak die ik nog steeds heb, maar niet meer gebruik. Oké. Okay. Ja, dat was wel een leuk apparaat hoor. Uh, ja. Ja, we hadden ook bakjes die, uh, Die zijn eigenlijk voor de auto. En dan kocht je dan zo'n, uh, Ja, hoe heet zo'n intransformator erbij. En dan kon je ook uit zijn antennetje erop. Eén op één afstellen. Dat hoef je meestal maar één keer te doen. Maar met een, als je het via de auto doet, gaat het wel makkelijk hoor. dat afstellen. Nou, Dan hoef je niet elke keer het dak op. Maar te eh, zijn, maar het is over in Den Haag hoor je nauwelijks 70 MC meer. Een heel enkel keer. Ja. En in Zeeland, ja, daar heb je natuurlijk veel open vlak, Dus dan kan je, denk ik, best een aardig eind komen met zo'n ding. Ja. Is het ook gewoon een 4 watt bakkie. Een 40 kanalen Dirk. Of is dat zo een van een half watt. Nee, was dat een half watt of twee watt. Weet ik niet. En 22 kanalen. Dat was een begin. hè En die waren geloof ik 2 watt of zo. En dan 22 kanalen dacht ik. Dat dus een tijdje geleden. was een begin hè 1980. April 1980. Toen werd het allemaal Legaal. Dan moet je een goedgekeurde bak hebben, dan moet je nog een vergunning hebben in het begin, dat hoeft nou ook niet meer. Het is alleen belangrijk dat jouw bak uh, goedgekeurd is. Nou ja, tegenwoordig staat dat er zelfs niet meer op, want je zo'n PTT-keuring. Zelfs dat staat er niet meer op, er staat wel Meet in de eeuwen. Ja... De meestal kun je wel een boekje zien hoor, dat die, als er een EU-ding op zit. Ik zelfs in Duitsland mag je zelfs op 80 kanalen uitzenden. Dan heb je dan uh, de D-band, band D, want het is verdeeld over 10 banden. De D-band, dat is dan de meest voorkomende van de 40 kanalen. En die mag je zonder vergunning. Ja. En in Duitsland hebben ze dat 80. Heel raar dat dat binnen de EU ook nog verschillen Dus de meeste landen. liggen op de 40 wat uh, of 40 kanalen. FM-modulatie en AM-modulatie, 4 watt. Dus SSB-modulatie, bijgekomen later. Maar in Duitsland mogen ze zelfs over. 80 kanalen. Ongelooflijk. En in Spanje mag je met 5, nee, met 4 watt op de AM uitzenden. Hier niet, hier maar met, uh, met 4 watt. Ja, waarom maakt die 1 watt, eigenlijk ook niet zoveel... Uh. Of nee, met 1 watt op de AM. De 1 watt. En in Spanje mag je wel op de AM met 5 watt, watt uitzenden. Dat is heel raar dat dat niet gewoon... In heel Europa niet gewoon hetzelfde als in Duitsland. Met 80 kanalen, maar ja... Er zit, geen, er zit bijna niemand op, joh. Dus, uh, Ja, dat klopt. Die PTT-logo is een teken dat hij goed gekeurd is. Mijn laatste bak was ook een marktbak. Maar dan mocht je... Op FM-modelatie ook. Er stond ook een PTT-logo. Ja, je mag, je mag ook op de AM, hè, met 1 watt of zo. Dat is ondertussen ook al 4 watt is geworden. Maar, weet ik weet niet zeker. Maar... Dat was Spanje wel, met 4 watt op de AM mag uitzenden. En uiteraard ook op de FM. Maar praktisch alle EU-landen mag je op 40 kanalen, op de D-band... op FM-modelatie uitzenden... Ja, had ik een fm-zendertje. Een collega van mij die had een fm-zendertje gemaakt. Iets van 4, 5 watt. <coughs> dan gingen we uitzenden. En dan kwamen we toch nog uh, een heel De Haag binnen, ja. Ja, dat was wel leuk. Dan gingen we één keer in de week uitzenden op de dinsdag. Van vijf uur tot twaalf uur s'nachts. Dus uh, een, uh, ja, een keer in de week uh, op, op de ding zag. Toen werden de boetes verhoogd. Toen dachten we, nou ja, als we gepakt worden, dan wordt het onbetaalbaar. Dus toen zijn we de gemeen na een paar jaar mee gestopt. Na een of twee jaar. Ja. Maar oké. Okay. Een bakje, ja, het is leuk. Maar... Nou, dat is ook wel eens leuk om te luisteren, weet je wel. Maar toen het nog verboden was, ik heb uh, van, uh, van diverse mensen gehoord, uh, toen het verboden was, was het nog gezelliger. Toen werd er ook niet zo gegald, hè, want op een gegeven moment kreeg je ja, ja, mensen ook uh, wel eens gallen, hè, dus pesten zeg maar. Dan gingen ze er doorheen lopen knijpen. En dan, uh, ja. Dat is natuurlijk minder leuk. Dat is vervelend dan. Die had je er ook, dat noemen ze gallers. Noemen ze dat? Die gingen gallen op de bank. Ja. in de jaren zeventig had je. Dat is de x tussen de, 100, uh, tussen de 104 en de 108 megahertz op de FM-band. Zat de een op de 103 en de ander op de 104. En zonder uh, je microfoon te hoeven in te knijpen kon je gewoon doorkletsen. net was via de telefoon. Of ze gingen muziek draaien. Ja, had die FM -piraten, toen uh, die FM-piraten toen die zeezenders uh, over. Was, toen kregen ze steeds meer FM-piraten. Nou ja, daar hadden natuurlijk Radio Centraal. Daar uh, stad Den Haag, weet ik hoe dat heet allemaal. Uh, we hadden al een paar van die zenders. En toen, he, die waren eigenlijk elke dag in de lucht. En die werden regelmatig uit de lucht gehaald. Ja, de, de, bijna zag je gewoon uh, dat er een mast op de dak staan. daar uh, die weet je niet goed van, die was zo hoog. Ik <laughs> denk, ja, dat valt op als een net. Iedereen ziet dat. En gewoon schaait om hebben, gewoon uitzien. Ja. Of in een kraakpand, je, want het was schilderswaar, veel kraak, uh, ja veel leegstaande woningen toen met die sloop toen, eind jaren zeventig. En dan zetten ze gewoon in zo'n uh, zo kraakpand een, uh, een mas neer. Zo'n bandrecord neer. dus ze konden nooit de degenen pakken die... Want uh, die was alleen was je dan tussen zijn en zijn uh, zendertje kwijt. En natuurlijk zijn antenne. Ja, ja, ja. Zeg. Nou, ik ben nog steeds voor kou, hoor. Ik ben wel weer aan het werk, hoor. Dat waren knijpers die kanaal 14 het oproepkanaal dichtgooien. Ja, dat gebeurde ook wel eens, inderdaad. Oproepkanaal. 14 inderdaad, ja, ja, ja. Maar uh, het is een leuke hobby. Het leukste is natuurlijk als je met iemand buiten de stad kan praten. Hè. Ik had een keer eentje uit Dordrecht, s nachts heel laat in de nacht, een uur of drie zo. Nu hoorde ik heel in de verte, maar ja, het was natuurlijk lekker rustig op de bak. Dus dan kon je lekker uh, lang uh, kletsen met elkaar. Dus uh, ja, zo grote het om, hè? Nou is het uh, uitzenden op de AM, want je hebt al van die... Uh, Laag lage frequentie, Laag vermogen zenders. En dan moet je een vergunning vooral vragen. En, die, en het is ook weer omhoog gegaan. Hé, hey, i i is s is, Zit is, is er ook weer op. Hoi oh, is. Ja. Hoi, hoi, zegt hij. Maar eh. Uh, ja, die, dat is ook weer duurder geworden. Dat is gewoon niet normaal. Voor één watt betaal je... Ja, hij gaat blauw elk jaar. Ja, ik had... Uh, ja. ja, jongens... ...dat ik een visvergunning al over de 50 euro betaald. En dan werd er voor komende jaren betaald we ook 34 euro of zo. En ik, ik heb alleen in Friesland gevist, hier niet. Ik ga niet in de wintervisie. Maar er werd nu al geld afgeschreven voor volgend jaar. En wel een stuk goedkoper ineens. En dat vind ik een beetje apart, maar goed. Maakt niet uit ook, uh, ja mascottes zeg ik, heb niet heel veel met radio gedaan, wel gespeeld met een packet, radio en de computer vroeger, zetten ook kleine bestandjes versturen had ik van mijn oom gekregen en had een betere setup gekocht jammer genoeg nooit verkocht ooit verkocht jammer genoeg ooit verkocht voor veel te weinig, hij is hij is, zeggen Elze en mascotten. Ja Dat Zie je maar weer hè, Ja Ja la la la la Het allemaal weer. Ja Oef, dan weer was het gisteren zeg Ach ach ach Je waaide echt je schoenen uit gisteren. kom ik op mijn werk euh, weet je We waren we met z'n twee Daar zo hoorde ik van mijn collega. Die was ochtends naar de post geweest, waar we normaal werken. Was iedereen om half twaalf naar huis gestuurd. Ik zei, ga mee, gaan we ook lekker naar huis. als ze de pest krijgen? Zijn we gauw naar huis gegaan. <lacht> Kijk het maar. Ze rot op een lekker thuis zitten. En wij daar eh, drie uur van eh, joker zitten daar. Zijn we ook naar huis gegaan. Ze gaan mee naar huis. Zei, als ze de pest maar krijgen? Rot op. En niet eens even bellen van jongens, blijf maar thuis of zo. nee. Ja, dag. Ze gaan mee. Zijn we lekker naar huis gegaan? En ik ben vanmiddag ook lekker om half vijf naar huis gegaan, een half uur eerder. En ik denk dat er is toch geen controle daar dus. Ik ben lekker naar huis gegaan, we het maar. Ik heb er toch niet naar mijn zin daar, dus. Nee. Nee, ja, inderdaad is geen bladblazers nodig mee. Inderdaad. Het woei vanzelf wel weg. Ja, maar ik heb het niet naar mijn zin daar, joh. Je vilt je dood daar, op, die, uh, op, die, op die boerderij. Ja, en ik mis mijn collega's natuurlijk, hè. Als je daar zo uh, bij ons op de post pauze hebt, ja, dan zit je natuurlijk met je collega's. Ja, die mis ik ook, ja. En dan zit je daar gevangen in een tuin. Ik voel me net iemand die een, een soort uh, taakstraf uh, aan het doen is daar, weet je Zo voel ik me daar. Op zo'n afgesloten ruimte Nee, ja, afgesloten. Maar ik bedoel, je loopt niet op straat of zo, weet je. ik nee, denk, nee, nee, jongens, ik vind het helemaal niks. Nou ja, volgende week dan belt de bedrijfsarts mij op. dacht op 7 november dacht ik. En uh, ja, dan zeg ik gewoon, uh, nou laat maar, maar lekker weer op de pols. Ik weet niet of hij dat kan bepalen, maar. Want eh, dan moet ik elke keer helemaal daar naartoe rijden. Nou, dat slaat nergens op, maar goed. Ik denk of ik nou, ik heb me bij mijn werk waar ik normaal zit uh, nuttig gaan maken dan op zo'n uh, zo kinderboerderij. Want het slaat nergens op. Dus uh, nee, ik vind er geen, geen ene bal aan. We gaan uitgekeken daar ook ja, yeah. Nee, je voelt ze zo, ik weet het niet uh, Ik voel me nutteloos daar Wat doe ik hier, weet je Beetje knijpen, nou je bent binnen 10 minuten al klaar dan. Nou, het bakken legen is ook zo gebeurd Ja, en ik ga niet het werk van die vrijwilligers doen Dat Lekker niks doen nee, je bent vrijwilliger of je bent het niet ja, Gewoon mijn eigen plek weer terug, hè Waar ik normaal... Het is wel tijdelijk, maar ja... Die uh, daar wel vertellen... Ze zijn die vijf Nee, dat ga ik ook doen. Uh, ja, inderdaad. Nee, maar ik bedoel... Die plek waar ik normaal werk... Ik kom daar wel weer terug. Maar ja, wanneer, weet je? Ik heb nog steeds geen last meer van mijn voet. Al ruim een week al niet meer. Ik ben nou, trouwens nog woensdag naar het ziekenhuis nog geweest. ja... Uh, ja, voel niks meer. Het doet geen pijn. meer. Ja, mooi. Moet nog één keer terugkomen. Dan hadden ze de rest van die eelt ook nog weggelaten. Nou, dit keer deed het geen pijn. Hadden ze het vochtig gemaakt ook. Dat hebben ze het eraf geplukt. Maar het heeft geen zeer. Dus het ja, scheelt weer. En Mascotte zegt: als, je, als het niet bij je past, moet je gewoon aangeven. Bij je leidinggevende De bedrijfsarts kan daar niet zoveel over zeggen. Nee, dat klopt. Want het, het, aan kan. Ja, ja, daarom wil ik ook gewoon naar mijn rapport post terug. Gewoon lekker op straat de wijk in. En, uh, ik zat te doen hoor, daar genoeg werken. We hebben nog blad ook, bladruimen. Genoeg te doen. Fijn dat, het, dat je voelt veel beter gaat, zeg Els. Ja, dankjewel Els. Ja, daar heb ik gelukkig geen last meer van. Nou. Ja Nee, dat is niet fijn als je pijn hebt, zo dan. Dat is echt uh, heel vervelend, ja. Maar, uh, kijk, weet je wat het is op zo'n zo kinderboerderij, of tenminste een stadsboerderij. Als je, als je nou nog werk te doen hebt, hè, als je lekker bezig bent, en kijk als je zo'n zo kinder, uh, zo'n schooltuin hebt. Ik heb vroeger ook op een schooltuin gewerkt. Maar daar ben je de hele dag bezig, weet je. Dan heb je echt wat te doen daar. Dan ben je aan het schoffelen, dan ben je aan het snoeien, dan ben je dit. Je bent altijd bezig. Dan had ik liever daar tijdelijk heen gestuurd. Bij wijze van spreken. En dan op zo'n kinderboerderij, eh, ja, een kwartiertje, tien minuten, een kwartiertje ben je klaar. Zit je drie uur niks te doen verder, weet je. Lang hoor. Nou, gelukkig wel een collega dan. We zijn dan met z'n tweeën daar maar. En af en toe komen er vrijwilligers langs. Nou ja, goed. was vorige week vrijdag zat ik daar in de kantine. <laughs> Toen kreeg ik nog koffie ook nog. Nou, dit keer niet. Toen, ja, ik ga hem niet vragen. Ik ben niet zo dat ik ga vragen van hé, hey, koffie. Toen keek ik zijn er toch koffieapparaten, zat dus niks in. Ik denk nou laat maar ook eentje. Ze waren aan het koken geloof ik. Ja, zo voor de buurt. Het is een beetje ja, allemaal vrijwilligers, hè? mensen uit de buurt. Ik denk, ja, toch, ik ga niet vragen ook, weet je. Dan gaan ze van mij speciaal koffie moeten zetten. Ik denk, nee, laat maar zitten. En ze waren druk bezig. Ze hebben elke uh, vrijdag gaan ze koken daar zo. Ja, daar ga ik niet mee, uh, verder mee in laten, weet je. En je mag ook niet roken op die tuin. Nou, dan moet ik wel buiten het hek gaan staan. Als ik een sigaretje wil roken. Aan de ene kant vind ik het wel fijn. Want dan rook ik wel een stuk minder. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel weer. Ja. Het is ondertussen alweer half twaalf, jongens. Weer een half uurtje om. Ja. Ja. Nou, ja, maar hoe is dat, waar? Die, die, die, die, die oorlog in uh, Palestina, hè? die Gaza-strook daar. Die mafketels, uh, die, die, die Israël, die op uh, Israëlische leger. Het is gewoon fosfor, uh, witte fosfor. Die gast een gek, joh. Witte fosfor, ik snap niet dat dat niet verboden is, joh. Fosfor, jongens. Dat ben je toch niet goed? Napalm mag ook niet meer. Gelukkig. Maar fosfor, jongens. Ah, beest, ik vind het beestachtig. Oh, oh, oh. Ja, mooi, er uh, tij, Slecht uit, terug. Nou, als je mijn voet nu ziet, ziet er er een stuk beter uit, hoor. Die, uh... Ja. Nou, ze mogen dat lullen lulliger juist, de mascotte. Het is ook verboden. Uh, ze mogen het wel op. Uh, op het leger doen. Ja, uh, witte fosfor. hè. En je mag het niet gebruiken op burgers. Dat is volgens het uh, oorlogsrechts verboden. Dat klopt. Uh, maar uh, dat mag wel op soldaten of zo. Maar ik vind het sowieso... Uh, uh, ja, het is verboden om het op burgers te, en op uh, woningen te strooien. Want het, uh, en het is nog snel beneden ook hè. Die zegt uh, wel fijn dat het weer beter gaat met je voetje. Ja, ja, zeker. Geen Ypsi. Zeker. Maar dat fosfor is wel verboden. Om het, je mag het niet tegen burgers gebruiken. Je mag het ook niet op woningen gooien. Maar het spul snel beneden. Want helikopters ja, vliegen best wel hoog. Nu zie je van die witte pluimen naar beneden komen. En het is beneden voordat je voor het weet. Het gaat zo hard. Ik vind, ik vind het misselijk als zulke dingen ja, bijvoorbeeld van uh, hittezoekende raketten ja dat is met uh, die straaljagers zie je dat wel eens hè dus hier zes van die van die pluimen zo uh, van die rookpluimen dat is natuurlijk een, een hartstikke heet en dan wordt zo'n raket in de war geschopt en die mist dan doel eigenlijk ja, ja ik weet dat ze het daarvoor gebruiken maar ja het zit dan zo hoog in dat er beneden is, is dat fosfaum opgebrand. Ja, die zelf, inderdaad, die heeft je die heeft uh, goed geholpen. En, uh, ja. ja, het ziet er een stuk beter uit op mijn voet. Ik heb er geen foto van, maar het ziet er een stuk beter uit. Vergeleken met de vorige keer. Nee, ja, oorlog is. Uh, ik, ik, moet, uh, ik vind het helemaal niks, weet je, oorlog. Ik vind oorlog soms ook niet vroeger, kijk ik er wel eens naar, maar joh. ik heb helemaal geen interesse meer in, joh. Weet fosfor of treedgraaf fosfor? is een altroop van fosfor met als bruto volume P4, witte fosfor. Ja, en als dat met zuurstof in contact komt, dan blijft het branden. Het is heel moeilijk te doven, dat zag ik op televisie. <coughs> het is heel moeilijk. Het is net als een brandende auto-accu, die, die, die, die moet je echt in een bad met water gooien. Dan moet je nog maar afwachten of dat er wel echt uitgaat. Ja, het gaat al een keer uit. Het duurt nog wel even. En ja, maar oorlog, ik vind oorlog wel ongeluk. Uh, ja, weet je. Um, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk, ja, eigenlijk, oorlog. Zo, zo, zo verboden moeten zijn. Ja, vind ik ook. Het gewoon verder door in het water. Dat klopt ook. Je zie. gezien. voor fikt gewoon verder door in het water. Dat klopt. Maar ja, ze zeggen het is niet uit te krijgen. Dat zagen ze ook op het journaal. Het is niet uit te krijgen. Het is zo heet. Dat verdampt gewoon. Dan gooi het in een, in een zwembad. Het blijft gewoon doorfikken. Maar eh, ja jong oorlogen, eigenlijk zou ze al die landen die oorlog voeren, gewoon zeggen, gelijk eh, sancties, hè geen handel meer, niks, ook geen medicijnen, helemaal niks, geen eten, niks. Hup, Dan maar uithongeren, geen oorlog voeren, klaar, geen handel. En landen die het toch doen, die wordt ook, eh, ook extreem hoge sancties. Ik krijg gewoon niks meer. Ik ook geen voedsel. Als ze maar lekker. Uh, uh, <laughs> maar ook voor een walgelijke oorlog. Nou, ik, ik zal je dit zeggen. Als er mij, ja, ik ben daar toch te oud voor. Maar zou ik uh, jong zijn, dus ze zouden mij, ik zou gaan weigeren, dan maar de bak in. Ik ga niet vechten. Ik ga niet voor, uh, nee. Uh, witte vosvoorzicht, red red, red is niet verboden volgens ons. Het wordt gebruikt binnen een context van een militaire toepassing die geen gebruik maakt van giftige eigenschappen. Uh, nou, het is een een beetje lang, hoor. Om het voor te lezen. Maar, eh, ja. Dat allemaal Ja, die chemische troepen allemaal, wel. Ja. Het is allemaal eh, rotzooi. Hm? Ik vind, eh... Ja, al totaal verbod op oorlog voeren. Eh, ook om, eh, wat de reden ook is, oorlog voeren moet gewoon verboden worden. Je ja, hebt altijd landen die, of ze moeten zo'n land wereldwijd bezetten door, door VN-troepen, zo'n land bezetten en gewoon een democratie herstellen. En al die lui die, die, die zo'n oorlog veroorzaakt hebben, oppakken. 50 jaar de bak in, of zo, weet ik het. En het uh, gewoon afgelopen wezen, maar ja, ik geloof er niet in een wereldvrede. Ik geloof er niet in. De wereld is veel te veel verdeeld. Veel te veel verdeeld, helaas. Ja, dat klopt. Witte fosfor is alleen toegestaan om een rookgordijn te leggen. Niet als wapen tegen mensen op de ja. Ja, oké, okay, daar kan me we dan wel wat bij voorstellen. Een rookgordijn, oké. Okay. Als dus het verder niemand schaadt, behalve dat de vijand dan natuurlijk niet ziet waar je op moet schieten, ja. Dan wordt het lastig, want dan schieten ze misschien per ongeluk op de eigen doelen. En dat gaan ze natuurlijk niet doen, hm? Oh nee, geen meter. Ik zal mijn wapen meteen weggooien. Huppata, schiet me maar lekker. Ze hadden toch wat neergeknald, ja. Dan maar zo. Als ik in dienst zou moeten en ze zou zeggen, wat zou je doen? Ik gooi mijn wapen weg, ik loop zo de vuurdien in. partij, schiet me maar lekker. Ja, ja toch. Ja, joh. Dan weet je veel na zo'n oorlog, je weet het nooit, joh. Moet je dan, uh, stel dat, dat je bezet wordt, dan moet je leven lang in een dictatuur leven. Nou, dan maar de paar denk ik dan weer een beetje. Dan nog liever dood. Wat heb je aan een leven als je geen vrijheid hebt? Nee, dat schiet ook niet op. Hè? Nou ja, joh. Het is allemaal, allemaal conflicten die veel langer spelen hoor. Het is een van de oudste conflicten die nog steeds voortduurt. Vanaf uh, de Romeinse tijd al eigenlijk. als ja. je de kruisvaarders, die waren ook geen liefertjes hoor, te goeden die waren ook niet goed bezig, maar, maar ja, weet je, het gaat allemaal om macht, hè. Macht zullen de graag de, de baas spelen en uh, ja, macht en geld. Daar draait, uh, draait het om. En het is altijd al zo geweest. Maar goed. Uh, ik hoop dat het weer gauw voorjaar wordt. Ik heb helemaal geen zin in de winter. Maar ja, goed. Moet je die boom weer opzetten. En dan hoor ik ook alweer dat je halve kerstbomen kan kopen. <laughs> Een halve boom. Zo mensen die weinig ruimte hebben, dan plakken ze het tegen de muur al, En je een half of een boom. Nou, misschien kun je ook wel een boom. In een kwart, in vieren. Dan, dan, dan plak je in de hoek een boom, dan heb je een kwart boom. <lacht> dan zit hij in de hoeken en scheelt je nog meer ruimte. <tie> het is een ideetje natuurlijk. Maar, dan kan ik koken voor de soldaat of zo, die moeten ook eten. Maar ja, als ze niet eten, dan kunnen ze ook niet vechten. Dus laat maar lekker hard hongeren, die gasten. Ten eerste voel ik me daar niks voor. Ten tweede ben ik daar echt niet goed in. Dan ben ik daar wat anders doen. Lekker koken voor de soldaten of zo. Die moeten ook eten. Ik doe helemaal niks voor het leger. Helemaal niks. Als ik in de wapenfabriek eh, word neergezet, ben je besodemieterd. Dan werk ik daar indirect toch ook aan mee. Ga ik niet doen. Nee hoor. Oorlog, als we allemaal weigeren om te vechten, dan heb je ook geen oorlog meer. Zo moet je het ook zien. En als de vijand eh, ook de, de, de soldaten zeggen: ja, ik ga niet vechten, ploe je gauw op. Ik ga niet vechten. Dan heb je ook geen oorlog meer. Ja, niemand wil vechten. Nou, ja, mooi toch? Dat is het probleem in één klap opgelost. Ja. Dat zo mooi wezen. Maak van al die, die tanks, die gaan we allemaal omsmelten. Dan maken we er wel wasmachines van. Wasdrogers. Uh, auto's. Uh, fietsen. Weet je, ik veel wat ze ervan maken. Mijn inschrijven vorken, messen. Uh, ja, gasfornuizen. Ja. kan je daar van nog meer van maken? Ja, weet ik het? Van alles. Ja. Nou ja, ik heb er vanuit mijn bestaan dan op een bepaalde manier bedreigd. Wordt je ja, afgelopen, maar ook niet. zomaar uit mijn huis jagen. Ja, het is natuurlijk ook wel zo. Maar ja. Hm? Ja, ik zal wel misschien wel mijn omgeving. Kijk, als je wat aangevallen wordt, heb je het recht om je te verdedigen. Logisch. Maar nou ja, zeg ik ook, geef, geef uh, iedereen, uh, mocht het de, de, de pleuren zijn uitbreken, zeg maar, geef iedereen een uh, wapen. En zie maar, hè, heb je zoiets een munitie, maar ja, weet je, als het in verkeerde handen komt, is de oorlog is afgelopen, dan, uh, ja, niet iedereen levert zijn wapen in, ja je ja, ook een probleem in Amerika ze dat allemaal, dan mag praktisch iedereen met een wapen lopen. In sommige staten vragen ze nog niet eens om een psychologische verklaring. Dan mag je zomaar een wapen kopen. In sommige staten hoef je niet eens een vergunning te hebben. Nou, belachelijk. Nou ja, ik denk als ze, als ze dat land bezetten, dan krijg je een oorlogen. Nou, dan wordt het een tweede Midden-Oosten. Dan heb je oorlog die duurt honderden jaren. Dat houdt gewoon niet op dan. En ik vind eigenlijk... Een georganiseerde misdaad een grotere bedreiging... dan terrorisme en oorlogen. Dat vind ik eigenlijk nog veel griezeliger. Want dat, dat komt heel dichtbij, hè? criminaliteit. Ja. zo mensen hun huis opblazen, je woont er toevallig naast... Of er tegenover of erboven. Nou, dan ben je een mooie de lul. Want dan is jouw huis, wordt, euh, ja, loopt ook schade op. Je loopt misschien ook een risico dat ze gewond raakt of gedood wordt. Dat er nog geen doon is aangevallen hier. Dan gaan ze mensen een bom voor de deur plaatsen, of op het raam plakken. En denk ja, jongens, waar zijn ze mee bezig? Ze zijn er wel heel veel gepakt, heb ik gehoord. In Rotterdam, heel veel. Over de honderd zijn er al opgepakt. Maar <coughs> ja, het zijn lafbekken, want die gasten durven het zelf niet als het eh, Als die jonge gastjes doen, krijgen ze honderd gulden of zo, of honderd euro. Ze, zelf zijn ze zo laf dat ze het niet eens durven zelf durven te doen. Dat ben je toch een lafbek. Als je een vent bent, moet je het zelf doen ja, dan vallen ze dan buiten uh, het zicht, hè. Als de handen opknappen. Hoe laf ben je dan, weet je? Als iemand mij om wil leggen, dan moet hij dat zelf doen. Dan kan ik hem, dan nog echt in zijn ogen kijken. En dan zeg ik toch wat een grote klootzak die is. <laughs> Voordat die kogel door mijn kop schiet. er toch hangt, dan maakt het toch niet meer uit, zelf ja, toch? Maar goed, maar goed... Ja, kijk... Eh, oorlog, of oorlog, anders oplossen. Ja, praten, hè. Praten, ja, wel, wel, wel, ja. Maar ja ja, ja, ja... ja, jongens... Het is... Uh, er zijn altijd ook conflicten geweest... onder de mensenleven... Vroeger werd de hele dorpen leger geplunderd. De bendes, want het waren ook bendes, hè. Het was niet altijd oorlog, het waren gewoon bendes die rondtrokken. De paard... En dan gingen ze het hele dorp plat branden. En moorden ze en verkrachten ze. Iedereen, eh, ja jongens, ze zijn kaal geroofd, vee werd geroofd. Eh, ja. En dat is wel iets van alle tijden in principe. Ja, toen kwamen ze op het idee om het hele grote manschap, hele gebieden te veroveren of zo. Zijn de oorlogen ontstaan is met kleine, kleine groepjes, honderd man of zo. En toen werden er de duizenden krijgen complete oorlogen. En die grote oorlogen zijn ontstaan sinds dat het paard is het paard zijn intrede deed als ja, erop te rijden. Zo is het dan al uh, oh, 7, 800 jaar ondergang uh, gang ongeveer. zes, zevenduizend jaar geleden. Dat dus ze dachten, hé, hey, ik kan ook op een paard zitten. En dan ben je natuurlijk wel lekker mobiel. Ja, we kwamen zo gelijk op het idee van nee, dat kan ook. Ik ben ook weer snel weg. Voordat ze je te grazen nemen. Ja, even snel actie voeren. Een dorp binnenvallen. Huppatee, tjak chak, tjak tjak. En we gaan weg. <tie> <tie> en Danny zegt, ik ga uit de chat. Ik blijf nog even luisteren. We ga alvast liggen, fijne nacht allemaal Maar nou, wel te rusten, Danny. En, uh, leuk dat je nog blijft luisteren. We hebben nog elf minuten dus ik zou zeggen wel eh, voor het luisteren jongen fijne nacht Danny zeg maar schotter. dus eh, ben je trouwens nog op je boot Danny of ben je alweer gewoon thuis ja Als zeg ook beeld te rusten Danny We hebben nog tien minuutjes en dan is deze uitzending ook weer voorbij, hè. Dus even kijken. En je hebt je straks, is tegen. Dus even kijken wat ik hier allemaal nog, eh, uh, even kijken hoor. Ja, Pio. Ja, Pio, ja, mensen. Um, ja, Pio, ja, Pio, ja, ja. zo, ja, ja, daar hoor ik mezelf, zo, op de achter, oh. <hijf> ja, luister, ze zeggen ook, terug ja, oké, okay, hij is nog op de boot, oké, okay. Oké, okay, ja Ze zeggen allemaal wel te rusten Danny, ja En nog negen minuten Ja, Pio Ja, Pio Ik ga van de week even kijken waar mijn uh, dingen ligt Mijn uh, condensatormicrofoon. Die, die, die vind ik wel beter klinken hoor Moet ik eerlijk zeggen Maar goed heb je dat ruis ook niet zo op de achtergrond? Want ik hoor ook een ruis als ik zo... Om mijn telefoon die zit mee te draaien. En ik zit dus te zenden en te chatten vanaf mijn laptop. En dus uh, ja... Dus ik zit hier lekker aan de pils. Ik hoef morgen toch niet te werken, dus... Maar ik hoop dat het gauw gaan weer uh, mei is, april, mei zo. Ik heb zo, oh, dan moet ik nog drie, na. nog drie jaar werken nu. En dan tegen die tijd nog twee jaar. Nou, ik, ik kan niet wachten hoor. <laughs> Kijk, als ik eerder ga stoppen. Het kan in principe wel, maar uh, joh, dan krijg ik zo weinig geld. Het nadeel nou, is dat je je leven lang al die lage... Uh, pensioen zit, weet je. En het is toch al geen vetpot vergelijken met je salaris. Het is toch altijd al minder natuurlijk. Maar ja, proost uh, Jaap, zeg maar schotten, dankjewel, wel, schotten. <lacht> maar ja, van 1300 euro, uh, Nee, dat is veel te weinig. Dat, uh, daarvan kan rondkomen, nou, het zal niet makkelijk wezen. Ja. Kijk, als ik mijn hypotheek heb afbetaald, wanneer dat is, weet ik niet? Ik heb geen flauw idee, maar dan, uh, ja, dan ben je daar vanaf, maar ja, dan krijg je weer andere dingen, krijg je weer vermogensbelasting, weet ik veel. Die flauwekul, allemaal Ja, en uh, de mensen denken vaak, uh, als je een koophuis hebt, dat je rijk bent, nou, mooi niet. Want ze betaalt ooit dubbele OZB-belastingen. Ja, en daarna uh, is het ook alweer verhoogd vorig jaar. Dit jaar zou, of komend jaar zouden ze het niet verhogen, maar ja. Je weet het maar nooit, hè. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, met je hebt natuurlijk met de huurverhoging elk jaar. Ja, daarentegen, als je een koophuis hebt, betaal je... Uh, het dubbele, Want als jij een hebt betaal jij de helft. En de verhuurder betaalt helft. Want die betaalt toch ook. Je moet dat ook betalen. Dat die eigenaar is. En als je een huis koopt. Ben je zowel eigenaar als huurder. Zo zien ze dat. Nou ik huur niks. Kijk je, je hebt een schuld. Hè? Een hypotheek is gewoon een schuld. Dus je betaalt eigenlijk drie keer je huis. Hè? Eigenlijk als je dat in één keer gaat betalen. ...krijg je ook een vette rekening van de belasting... ...dus je wordt toch wel geplukt... ...als het ware, weet je. Dus ja... Nee, dat is echt een, een fabel... ...dat uh, mensen denken... Oh, gauw dat ze geld hebben. Nou, je, je, je betaalt niet voor niks... ...hypotheek, dat is gewoon een lening. Nee, dat klopt. Hoe duurder je koophuis... ...hoe meer OZB betaal je... ...dat klopt, Dirk, dat is waar. Dat is ook zo, kijk... Ik zeg het, als je het kan betalen... Heb je een huis van een miljoen... ja dan, dan, dan hoef je ook niet te klagen... Want dan kan je het betalen, weet je. Ja. Uh. Ja, En wat ik ook raar vind... Dat je tegenwoordig een kapitaal moet opbouwen. Dus dat betekent dat. Mensen met laag inkomen... Die kunnen niet eens een betaalbare koophuis kopen... want ze hebben geen, eh, ja, als jij net, weet ik veel, stel dat je een jaar of 25 op bent, waar het kapitaal vandaan dan? Dat klopt ook, Dirk. Het OCB pakt altijd het duurste huis uit je buurt. Dus als jij een huis hebt van 150.000 euro en jouw buurman hebt er een van 200.000 euro, betaal jij ook voor over die 200.000 euro. Snap je? Dus ja, dat is het lullige daarvan. Nee, dat wil nu niet zeggen, dat er zijn ook huizen die hebben nog een oude keuken uit de jaren dertig En die betalen eh, net zoveel als jij ja, met een moderne keuken en Daar gaan ze dan van uit ja. nou, Ik vind dat ze het gewoon per huis moeten doen Maar ja, dan wordt het weer te duur Moeten ze extra ambtenaartjes in dienst nemen Maar ja, dat is wel goed voor de werkgelegenheid, zo zie ik het alweer In sommige opzichten, het enige kanaal vind ik dat ga doen met die, oh, uh, met die um, uh, VVE, dat vind ik zo. Want dat moet ik allemaal zelf nou doen. Maar ik ga het echt uitbesteden hoor. Ik ga het echt uitbesteden. Ik ga het zelf niet doen. Kom op zich. Ik ben er helemaal niet goed in, joh, dat soort dingen. Administratie, dat soort dingen. Zakelijke dingen, papier uh, gedoe, papierwinkel. Is niet aan mij besteed, weet je. Dan krijg je niet eens een hypotheek. Nee, dat klopt. Als je waar je nog inkomen hebt, krijg je ook geen hypotheek. Ja. ja, dat is eigenlijk niet eerlijk. Ja, moet iedereen een huis kunnen kopen, vind ik. Hoe uh, begin je met een ton? Een redelijk uh, huis heb uh, je. Ja, ik denk dat je voor een ton al een aardig huis kan bouwen. Toen uh, ja, hoeft allemaal niet zo heel luxe. mij hoor, ik bedoel, het gaat erom als je maar een dak boven je hoofd hebt. Je hebt een beetje ruimte. Ja, je moet er een, hmm. doen, een beetje ruime woonkamer. Nou, je hoeft hier niet zo heel groot, maar je moet er een beetje ruimte hebben. Nou, een tuin hoeft nou niet per se, vind ik. Vind ik niet echt belangrijk. Ja, oké, okay, het is lekker als je een tuin hebt, maar ik, ik ligt er niet wakker van. Ik heb ook in een flatje gewoond had ik ook, ook geen tuin hoor. Pff. Ja, je kunt altijd nog, nog, nog een, een moestaan beginnen ergens, ja toch? Ja toch? Dan ben, uh, ja. ben je misschien uh, 500, 400, 500 euro per jaar kwijt. Maar goed. Ja, maar het is allemaal moeilijk, joh. Weet je, ik bedoel. Uh, kijk, als je al een huis hebt, dan is het natuurlijk wel. Uh, Ja, dat is ook zo. Met alle, huur je zegt met alle jullie die jaren betaald, had ik ook wel in hypotheek kunnen aflossen. Nee, daarom. Dan nou, zeg zeggen, het is niet eerlijk eigenlijk. Iedereen moet een huis kunnen, moeten kunnen kopen als, als hij dat wil natuurlijk. En dan zou ik prettig vinden om een huis te huren. Ja, dat moet je dan doen. Nou, ik vind die, die VVE vind ik zo goed toe, weet je. Dat, dat, uh, ja, ik ben er niet zo goed in. weet je Ik vind dat best wel. Uh, ja, weet je, kijk, als je een beetje havo-mavo-havo-niveau hebt... dan is dat misschien allemaal nog, nog te volgen, maar... ik ben niet zo erg hoog opgeleid. <laughs> dus ja, pff, het is voor mij allemaal Chinees, weet je. Ik snap er allemaal niks van, joh. Dus, ja. ja. Ik dacht ook... Oh... Oké. Okay. Ja, ik hoorde mijn vrouw hoesten. Ik dacht eerst dat ze weer riep, maar ja, lieve mensen. En, uh, het is alweer tijd. Ja. We gaan afsluiten. Ze zeggen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Doei, doei. Welterusten.